10 uur, Jeroen van Kammen, dat zijn er weer journaal. Van de 2100 verdachte melkveebedrijven zijn er 150 weer vrijgegeven. De veehouderijen werden verdacht van gesjoemel met gegevens over kalfjes en de melkproductie. Bij zo'n 100 bedrijven bleek die verdenking ongegrond. De overige 50 melkveebedrijven leverden aanvullende informatie, waardoor hun administratie nu weer op orde is. Ruim 1900 veehouders blijven verdacht. Na twee maanden is er een eind gekomen aan de vrijheid van Koe Hermine. Ze is gevangen genomen. Dierenartsen hebben haar met een geweer verdoofd. Ze repen in omdat Hermine de afgelopen dagen voor gevaarlijke situaties op de weg zorgde. Koe Hermine moest begin december naar de slacht. Maar vlak voor het vervoer naar het slachthuis wist ze te ontsnappen. Partij voor de Dieren heeft via crowdfunding bijna 50.000 euro opgehaald. Daarmee wil de partij Hermine en haar maatje zus kopen om ze naar een rusthuis te brengen. Op het vliegveld van Aruba is gisteren man aangehouden die 46 goudstaven in zijn koffer vervoerde. Hij kwam uit Venezuela en wilde ermee op een vliegtuig naar Nederland stappen. De goudstaven wegen samen een kilo of vijftig en hebben een waarde van ongeveer 1,7 miljoen euro, zegt het OM. De man is aangehouden op verdenking van goudsmokkel en valsheid in geschriften. In Oost-Vlaanderen raakte de bestuurder van een ambulance zo in paniek... nadat hij tegen een slagboom op was gereden... dat hij op de vlucht sloeg met achterlating van de patiënten die vervoerde. Dat meldt het Belgische VTM-nieuws. De man kon uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie heeft hij psychische problemen en is hij nu opgenomen. Een andere ambulance heeft de patiënt, een jong meisje, uiteindelijk naar huis gebracht. Automobilisten moeten vanavond laat, vannacht en morgen tijdens de ochtendspits rekening houden met gladheid waar Schuudrijks water staat. De gladheid kan ontstaan door winterse buien of het opvriezen van natte weggedeelten. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Er wordt regen, hagel, onweer en natte sneeuw verwacht. Het weer tot besluit: ook morgen overdag nog kans op winterse buien, vooral in het noorden van het land. Tussendoor schijnt de zon en wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Langs de lijn, bij Tom van Hek. Kramer komt door de laatste binnenbocht De laatste 100 meter is ingegaan. Hij houdt de armen op de rug. Hier komt zijn Kramer in een Olympisch record... Okay. van 6 minuten, 9 seconden en 76 honderdste van een seconde. Welkom bij Langs de Lijn, dus op de dag dat Sven Kramer... voor de derde keer op rij naar Olympisch Goud op de 5 kilometer schaatsen. Unieke prestatie in Olympische geschiedenis. De tweede dag van de Spelen al dus de vijfde medaille weer voor Nederland... waarbij vier voor het lange baan schaatsen. Want gisteren was daar die clean sweep. En uh, die werd ook veel besproken, ook in het buitenland. In the women's 3000 meter event, it was Carline Acterecta... and two of her Netherlands teammates who swept the podium. The Dutch look to dominate the speed skating in South Korea just like they did jaar years ago in Sochi. Is het natuurlijk meer dan alleen schaatsen op de Olympische Spelen. In onze top vijf ook het bijzondere verhaal van de Canadese snowboarder Mark McMorris. Klein jaar geleden raakte hij namelijk heel zwaar gewond. He broke his jaw, his left arm, his pelvis, some ribs, ruptured his spleen. En hij had een collapsed lung. Een jaar geleden dus. En vandaag pakte hij een medaille daar in de sloopstijl. Voor Feyenoord, en dan hebben we het over het Nederlands voetbal... was het alweer een dag om snel te vergeten. En Giovanni van Bronckhorst, mocht u het gemist hebben... legt u uit waarom. Heel teleurgesteld in het resultaat. Teleurgesteld uh, dat ik twee spelers heb moeten wisselen met blessures. Toen we met negen man staan. En uiteindelijk uh, het allerbelangrijkste lijkt alle belangrijkste verliezen. Praten we straks uitgebreid over verder. Ook nog over tennis. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Maar we gaan natuurlijk terug naar vanochtend. Derde keer goud voor op de vijf kilometer voor Sven Kramer. Zijn vierde Olympische gouden medaille in totaal. Zijn achtste Olympische medaille. Uh, Karel Verheijen, oud ploeggenoot. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zat jij voor die televisie vanochtend? Ja, een spanning natuurlijk, hè? Uh, wat Sven ook zei, het is toch weer, weer de Olympische Spelen. En hij heeft uh, vier, vijf weken niet echt veel wedstrijden gereden. Dus altijd benieuwd hoe goed hij echt is. Maar het heel knap wat hij weer heeft laten zien, man. Um, ja, want het, het, het, uh, het lijkt gewoon. Terwijl we eigenlijk naar iets heel ongewoons hebben gekeken. Ja, 6-0-9 op een laaglandbaan is gewoon zo erg hard. En het lijkt zo makkelijk voor hem te komen. Um, alleen, ja, hij heeft zoveel ervaring op die, op die vijf kilometer dat hij gewoon zo kan spelen met die rondetijden en nog volgens mij iets over heeft ook. Daar komen we zo zeker nog even op terug we te het over hebben. Eerst nog even, je ziet hem, we zien alles op televisie, je ziet hem archiveren... dan zie je hem heel geconcentreerd, dan zie je hem weer lachen. Uh, jij kent zo iemand, wat zie jij dan op zo'n moment? Ja, die, die focus heeft hij gewoon nodig. Uh, alleen die focus moet je wel af en toe ook weer uit kunnen zetten... want anders ben je de hele dag misschien wel een paar weken al bezig... met die enorme druk van de Olympische Spelen. En hij kan daar gewoon heel goed mee, mee, mee switchen. Op het moment dat hij aan de schaatsen nadenkt... is hij geconcentreerd, is hij heel strak...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 Carl Verheij. jij kent Sven Kramer als geen ander. Is hij hier alweer bezig om de mensen voor de 10 kilometer te demoraliseren? Een stukje zeker, maar ik denk dat hij het ook echt meent. Dus uh, hij kan gewoon nog harder dan altijd laat zien. Maar het is niet nodig en hij heeft dan een risico dat hij misschien een keertje kapot gaat. Zoals ook Jan Blokhuis uh, ja, het einde niet goed, goed kon halen. Dus hij heeft gewoon heel slim, heel verstandig heeft hij het kunnen doen. Maar hij heeft ook wel het lichaam en het lijf nu om het te gaan doen. Ja, en dat, dat is gewoon heel knap dat hij dat gewoon al... Uh, jaar achter elkaar doet, zeg maar. Maar toch even dit mentale aspect van hem. Want hij kan natuurlijk fenomenaal als schaatsen... hoewel me niet over te hebben. Maar dit, dat, dat, dat bijna onderkoelde... en dat voor mijn gevoel zo in control zijn... eigenlijk dat hij denkt, nou mooi, die eerste trouw is binnen... maar is hij altijd zo bezig? Ja, en hij heeft ook zijn onzekere momenten. Maar uh, hij is op dit moment gewoon sterk. Hij weet wat hij kan. Ze hebben hier hard naartoe gewerkt. Ze hebben vorig jaar natuurlijk een prima generale gehad... met de weken afstanden daar... Dus hij is gewoon vol met vertrouwen. En dat zie je, dat straalt je uit. Ja, en dat, dat zal hij ook zeker uitstralen naar zijn andere tegenstanders. Um, jij behoort bij de mensen die ook weten wat het is om uh, achter hem te finishen, zeg maar. Heel goed te schaatsen en dan toch altijd net achter hem. Ho ho ho hoe werkt dat door de jaren heen? Want er zijn natuurlijk een heleboel schaatsers die dat eigenlijk, eigenlijk weten ze het van tevoren lijkt het wel. Ja, ja, kijk, we hebben natuurlijk Sven op zien komen. Ik heb een jaar of vijf nog met hem in de ploeg gezeten. Uh, dus die periode vanaf 2005 tot met 2010 heb ik bij hem in de ploeg gezeten. Ja, en dat waren gewoon voor hem hele stijgende lijnen. Uh, waarbij wij nog wel veel tegengas kunnen geven. Maar uh, ja, af en toe van hem konden winnen, winnen. Maar een belangrijke toernooi stond hij er gewoon altijd. Nou, en daarna heeft hij natuurlijk richting um, Vancouver een hele goede periode gehad. Um, nou... Um, en je ziet gewoon dat hij nu de laatste vier jaar weer, gewoon weer iets extra's gevonden heeft... en eigenlijk weer een soort tweede jeugd gekomen is. En we kunnen het niet nalaten om natuurlijk ook even door te speculeren... richting die tien kilometer. Want als er dan nog iets is wat hij niet gevonden heeft in zijn leven... hebben we nog één ding gevonden door allerlei optelsommen. Hoe gaat dat richting die tien kilometer nu, denk je? Ja, dat blijft sport hè. Kijk, als alles van tevoren bekend zou zijn, dan, dan zouden wij het ook niet leuk vinden om. Ja, te maar jij zouden... schat ook in jij bloemen zien rijden. Jij kijkt naar ronden, te... jij kijkt anders dan, dan wij leken. Jij, jij, jij voelt en ziet wel een beetje waarom die vijf zegt iets over die tien. Ja, klopt. En ik denk dat uh, Terja Bloemen ook nog niet alles eruit heeft gehaald. Want hij ging gewoon in het uh, derde deel zeg maar, van, de, van de vier delen, ging hij gewoon niet helemaal lekker rijden. En gelukkig had hij een goede tegenstander, waardoor hij goed opgetrokken kon worden. Maar Sven is op dit moment gewoon de beste. En het gaat erom dat hij dat ook laat zien straks. Uh, maar je ziet de verrassingen zoals gisteren met Carlijn. Het, het blijven de spelen het kan altijd iets anders zijn. Maar ik, ik gun het hem zeker dat hij, dat hij weer die overwinning gaat pakken. Ja. Hoe belangrijk is het wie voor wie rijdt? Of, of overschatten wij dat als buitenstaat? Op een 10 kilometer is het een stukje lastiger. Want als uh, Sven, vorig jaar, reed hij ook voor uh, Jorrit Bergsma... gewoon een hele strakke, hele harde uh, 10 kilometer. Ja, en dan kan je ook de rest uh, ja, eigenlijk helemaal breken door gewoon een tijd neer te zetten waar niemand aan kan komen. Dat had hij misschien vandaag ook kunnen doen door zo'n 606 neer te zetten. Aan um, de andere kant, als je gewoon ziet dat sommige mensen het niet halen... zichzelf opblazen en gewoon slechtere tijden rijden... Ja, dan is het wel fijn om op het eind te zitten en eigenlijk met de rem op... gewoon heel strak die race uit te kunnen rijden. Was het goed voor het schaatsen dat er niet een tweede Nederlandse clean sweep kwam vandaag? Ja, dat, dat, misschien wel. Ik denk het wel. Maar aan de andere kant, uh, ja, het zijn Olympische Spelen. En als wij gewoon op dat moment de beste zijn... dan, uh, dan is het tweede plek natuurlijk ook hartstikke, hartstikke mooi. Morgen 1500 meter vrouwen, half twee. Zit je er weer klaar voor? Ja, we zitten wel met werk. Maar het is wel even leuk om iedereen weer te zien rijden. En uh, Het zal heel uniek zijn als ze nog een keer uh, boven zichzelf uit kan stijgen. Pauze om half twee, Karel. Uh, gaan we doen. Helemaal goed. Dank je wel, Karel Verheijen. Houdt Fijne Dank je wel. Hoi, hoi. Gaan we meteen door naar voetbal, want er werd ook gewoon gevoetbald vandaag. Ajax moest winnen om in het spoor te blijven van koploper PSV. Moest uiteindelijk alle zeilen bijzetten. Kluivert scoorde wel en uh, vond na afloop overigens... dat er ook maar één club vandaag verdiende te winnen. Ik, uh, ik vind dat we gewoon verdiend hebben gewonnen. En uh, ja, goed weggekomen. De uh, ja, laatste paar, uh, paar minuten hebben ze ook wat kansen. Nou, niet echte kansen gekregen, maar wel in de buurt van de goal natuurlijk. En uh, we konden het eerste half ook afmaken, maar uh, ja, terecht overwinning zeker. Na 15 minuten had het eigenlijk al 3-0 kunnen staan. was alles gebeurd geweest. En dan waren al die problemen van later niet nodig geweest. Nee, dat vond ik ook. Vooral uh, de kans van Donny. Die, uh, die kon er ook zeker in. En uh, ja, nog wat meer kansen. En als je het eerste af al op slot zet... dan uh, heb je tweede helft, uh, kan je het eigenlijk uitbreiden. En dat hebben we ons uh, die kans laten liggen. Ja. Hoe komt het dat later... Uh, dat jullie niet meer in je spel kwamen... en dat de acties ook vanuit de buitenkant... dat het allemaal niet meer lukte? Dat het stroeven ging? Uh, ik denk, ja, we kregen de tweede helft... Ja, ik vond het wat niet echt, de wil zat er meer in. Ik denk ook misschien... De uh, ja, wil, zeg je? Het leek een beetje moe, maar uh, ja, ik wil dat geen uh, excuus, of zo, als, uh, excuus gebruiken. Maar uh, ja, we moesten ja. gewoon eigenlijk vol, vol erop. Dat deden we niet in de helft. Daardoor ja, creëerden we gewoon wat minder kansen, hadden we minder de bal. En het, uh, ja, dat, is, dat is niet goed voor ons. Uh, zij een uh, laconieke Justin Keiluiver tegen Philip Koker. Elke week hier in de studio. Jan Baanvink, onze data-expert van Opta. Jan, welkom. Uh, um, moe, niet meer helemaal scherp, niet meer vol erop. Uh, kun je iets zeggen? Zak je verschil in de cijfers? Nou ja, hij begint het verhaal met dat het eigenlijk een terechte overwinning was van Ajax. En dat snap ik ook voor hem. Hij begon natuurlijk goed. Na 2 minuten en 59 seconden lag je er al in. Het was de snelste goal voor Ajax het eerder het seizoen. Maar als je nou over de hele wedstrijd kijkt, kreeg Ajax 14 schoten tegen... Het was maar één keer hoger dit seizoen. Dat was toevallig ook tegen Twente, toen 19. Dat was die knotschekke wedstrijd in Enschede... waar hij uiteindelijk nog 3-3 werd... Maar ik vind dus een makkelijke overwinning. Uh, Verdiend gewonnen vind ik wel wat ja. te makkelijk van Kluivert. Ja, en, en kun je iets zien, nog verschil tussen cijfers van Ajax... voor of na de rust? Valt Is er, mee. Of dat, dat zit redelijk in, uh, in balans. Ja. En uh, ja, ik, ik noem het ook een beetje laconiek. Straks gaan we uit, trouwens met jou veel uitgebreider praten... over uh, Feyenoord, de landskampioen... die alweer zijn zesde nederlaag leed bij Vitesse. En uh, gaat moeizaam. En we gaan kijken of we dat ook in cijfers terug kunnen zien. Zeker. hoor je zo. alweer geweest op de zondagavond. Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Hoogste tijd om te gaan beginnen met de top 5 meest bijzondere sportmomenten van dit weekend. Ondemocratisch gekozen door onze redactie zoals iedere week. We beginnen met uh, tennis in de Fed Cup. Nummer 5. A proud nation, the Americans are looking to win their 150 Back with a one more win today. Serena en dochter Alexis Olympia kijken toe hoe Venus haar duizendste profwedstrijd speelt. To looking forward to Mars, to the Venus, Williams, Aska Rus, momenteel nummer 124 van de wereld. Dat samen met Hogenkamp. En nu, please rise for the national anthems of the Netherlands and the United States. Ja, ah, is een mooi affiche natuurlijk. De eerste ronde van de Fed Cup. Eh, Nederlandse tennissers mochten tegen de Verenigde Staten aantreden. Eh, verloren wel, al na drie duels eh, was Amerika zeker van de zegen. Marcella Mesker, we hoorden je al even. Je hebt het natuurlijk eh, gevolgd... We hebben overigens wel een puntje inmiddels, geloof ik, toch nog binnengehaald. Hè? Ja, bizar, bizar. Uh, er stond natuurlijk 3-0 op het scorebord. Nou, dan is de overwinning binnen. Maar ja, dan wordt er afgesproken: oké, okay, die laatste single wordt niet meer gespeeld. We spelen nog wel een dubbel. Nou, toen zat heel Asheville in North Carolina natuurlijk te wachten op de opkomst van Serena Williams. Nou, ja. laat dat nou het geval zijn. Samen met zus Venus is ze gaan dubbelen. En ze verliezen van onze eigen Leslie Kerkhoven en Demi Schuurs. 6-2, 6-3, afgetekende overwinning voor de Nederlandse meisjes. Zijn goede dubbelspecialisten, vooral Demi Schuurs... die legt zich daarop toe. Dus ja, dit is wel zo'n verrassing. Maar goed, het zegt ook wel wat nog over de fitheid van Serena, zo maar zeggen. Eerst even dat duel, want zijn we in de wedstrijd geweest... of was de entourage ook zo imponerend dat we niet konden? Nou ja, het was eigenlijk een mission impossible... voorafgaand uh, aan deze ontmoeting. Um, maar ja, waren het niet dat gisteren toch Richelle Hogenkamp... in de tweede enkelpartij tegen Coco Way, nummer 17 van de wereld, uh, dat ze toch wel kansen had. Kansen, wat zal ik zeggen. Ze stond 6-4, 3-0 breakpoint voor. Dus dat zijn niet alleen kansen. Dan moet je eigenlijk gewoon doorzetten en winnen. Nou, ze maakten het breakpoint niet. Coco Wendewee brak terug. Kreeg het publiek achter zich. Die ging weer een paar ballen binnen de lijnen slaan. Want ze speelden tot dan toe vreselijk slecht. Ja, en dan draait het momentum en uh, ja, dan wint die Amerikaanse toch in drie sets. Dus die wedstrijd, daar waren wel degelijk kansen. Die hadden we eigenlijk moeten winnen. Dan even toch naar die William Sisters, want je zei het al, Serena, ja, die heeft net dan even in dat dubbeltje gespeeld. Ging er nou meer aandacht naar buiten de baan of blijven ze ook op de baan gewoon heel goed? <laughs> nou ja, als je de, de camera-shots zag, dan was het toch voortdurend uh, Serena en haar vijf maanden uh, jonge dochter, Alexis Olympia. Haar man, haar familie, nou een hele entourage. Ja. Die zaten er allemaal pontificaal. En ja, de hele taai werd natuurlijk rondom Serena aangekondigd. Zij gaat haar comeback maken. Nou, helemaal geen comeback. Zoals een beetje aan het trainen. En toen bleek toch al gauw dat ja, de fitheid er gewoon niet is. En ja logisch dat ze niet werd opgesteld. Maar ja als soort troostprijsje voor het publiek... werden ze nog even in het dubbel uh, Spel samengezet, maar het zag er eerlijk gezegd niet uit. Vorige week Nederlandse mannen tegen topfavoriet Frankrijk... dit jaar de vrouwen, tegen of deze week tegen de topfavoriet Amerika. Eh, je kan zeggen, we hebben ongunstige lood. Waar staan we nou eigenlijk? Want we hebben toch een beetje meegedaan in allebei die, in allebei die ontmoetingen. Ja, nou ja, de Davis Cup veel meer, denk ik, dan dit weekend de Fed Cup. De mannen hebben het echt heel goed gedaan, zaten er heel dichtbij. Alleen, je moet wel de kanttekening maken. Tsonga speelde niet, Luca Pui speelde niet. Dus dat zijn de twee kopmannen. Dus ja, dan hak je de bovenste helft van het Franse team eraf... en dan wordt het natuurlijk een, een veel uh, betere tegenstander voor Nederland. Um, ja, wat betreft de vrouwen eigenlijk... Uh, zonder Kiki Bertens, want laten we dat niet vergeten... die koos voor haar eigen reisschema dit keer. Die zei, ik ga uh, ja, in het Midden-Oosten spelen, in Doha. En uh, ja, liet toch een keer deze wedstrijd schieten. Want het is natuurlijk onmogelijk heen en weer vliegen... Australië naar Europa, dan naar Amerika, dan weer Midden-Oosten. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg goed voor het gestel. Dus uh, Kiki Bertens sloeg een keer over. En ja, dan zijn wij wel eigenlijk uh, uh, niet een team... wat in de wereldgroep thuis hoort. Want daar zitten, hebben we wel gespeeld... bij de beste acht landen van de wereld. Maar ja, zonder Kiki Bertens horen we daar eigenlijk ja. niet thuis. Nou, Sten is ook steeds meer een punt... dat het uiteindelijk om die paar beslissende ballen gaat... zelfs in dit soort partijen. En als ik dan zit te kijken of is het nou heel onaardig... dan denk ik, wat doen we het goed? Maar ik heb nooit het idee dat we gaan winnen. Nee, maar dat is tennis, hè. Dat uh, gebeurt niet alleen met uh, Nederlandse teams... Davis Cup, Vet Cup. Um, dat gebeurt ook in andere sporten. Hè? Uh, Sparta, zullen we maar eventjes uh, noemen. Hoe vaak, zij niet net dat doelpuntje niet maken. En dan hoor ik het advocaat ook zeggen van... och, die hadden ze moeten maken. Och, hadden ze niet uit handen moeten geven, die voorsprong. Maar ja, de kwaliteit ontbreekt dan. En dat maakt dan wel het verschil op het allerhoogste topsportniveau. Er uh, is een verschil in klasse, ja, dat is tussen het Franse Davis Cup team en het Nederlandse team... en het Amerikaanse Fed Cup team en het Nederlandse team. Daar ja, is de kwaliteit van uh, de tegenpartij toch net wat groter. En dan kan het wel eens goed vallen. Zeker. Dat kan gebeuren. Daar is het ook een, een landenwedstrijd voor. Um, ja, Alleen uh, ja. bij ons is dat alweer net niet gebeurd. Tenslotte zijn ze nog op de foto geweest... en op de selfies met de Williams sisters, of hoe ging dat? Nou, ik denk het wel. Er werd ja, wel vast, flink he? gelachen aan de kant. Ja. En ze worden ge natuurlijk geïnterviewd ook door de Amerikaanse televisie. Want ja, die zien het natuurlijk wel als stunt... Maar ja, als we heel eerlijk zijn, uh, hebben de Amerikanen deze wedstrijd, die dubbelpartij, niet helemaal serieus genomen. Want het stond al 3-0 en de einde was exact. bekend. Marcelle Mesker, dankjewel. We gaan uh, verder met uh, een andere prachtige sport, namelijk de winterspelen. Niet alleen schaatsen dus, maar ook uh, snowboarden. En zonder onze eigen snowboarder Niek van der Velde, die man met de gebroken arm dus, werd de finale zonder een Nederlander er toch wel eentje met een ander heel bijzonder verhaal. Nummer 4. Voor hem, ja, met alles wat hij heeft meegemaakt, Mark McMorris, verwachten we eigenlijk toch nog steeds dat hij op het podium kan uh, komen. Mark McMorris, ja, dit, hij gaat nog iets ongelooflijks dat zien, kan niet anders. Frontside, triple. Yes. 14, ja, hij heeft door de... Naar de laatste sprong. Kom op, Mark McMorris. Mark McMorris, backside. Triple! 16-20! Yes. Ja. ja! Dit is het niveau waarop iedereen zit te wachten. Ja, Mark McMorris. En misschien denkt u, ja, Mark McMorris. Maar een klein jaar geleden vreesde deze Mark Mo Mo McMorris... nog voor zijn leven, na nou, echt een horror crash. Canadees, precies een jaar geleden dus, vocht en overwon... met als resultaat een medaille op die Olympische Spelen. En een onvoorwaardelijke liefde voor de sport... die hem dus bijna fataal werd. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Hier een meneer met op zijn hoofd een grote tekst. Ask this guy. Dus ik ga je nu, wie is de favorite today? Een van de Canadian riders of course, you know. We, we hold it down in the winter, so we should do well this year. Zo is het, van de twaalf finalisten zijn er vier Canadees. En één verhaal is wel heel bijzonder. Dit could be Mark McMorris's day, hè? Allright, I like that. Yeah. Now, ladies and gentlemen, please get ready for a pure contest behemoth. Probably the comeback story of the century. Competing here at the Snowball Men's Slopes our final. It is Mark McMorris. He came back, and he's looking stronger than ever, this year. He really wants it. 24 is old Mark McMorris. He's got a gepresteerd. of Ladies and gentlemen, Mark McMorris! Canadian Mark McMorris has been on a tear. Flying high and winning everything. De X Games, maar te spelen. Brons in voor McMorris won that bronze medal just 11 days after a rib. Maar dit grote talent ligt ook regelmatig in de lappenmand. injury injury. Acht maanden geleden, in extremis. is. Disaster struck again. Tobias Aaldrink, onze analist. Wat gebeurde daar met Mark McMorris? Hij is uh, Met zijn broer was hij in de backcountry, dus dat is uh, achter in de bergen. En dan heeft hij een hele mooie schans gebouwd. En toen hij daar overheen ging, uh, kwam hij iets te veel naar de zijkant uit... waardoor hij vol bak tegen een boom aanvloog. En uh, toen raakte hij goed in de kreukels. Hij broke zijn jaw, zijn left arm, zijn pelvis, zijn ribben... zijn spleen, en hij suffered een collapsed lung. Een gebroken armen, gebroken kaak, een gebroken rippen, gescheurde mild. Ga zo maar door. Hij was... Uh, hij was echt op sterven na dood, zou ik zeggen. Dat, dat zegt hij ook zelf in een interview. Hij dacht eventjes dat hij het niet ging overleven. Een traumahelikopter bracht hem naar het ziekenhuis. Maar daar ging de blik eigenlijk alweer vrij snel vooruit. Al was dat niet makkelijk. Immers... Hij kon niet goed zitten, hij kon niet goed lopen... niet goed staan, niet goed slapen, niet goed eten. Zes weken lang leefde hij op vloeibaar voedsel. En toch, de vechter in hem stond weer op. Ja, het is ontzettend knap. Die, die jongen heeft zo'n ontzettende drive. Uh, die heeft heel, heel hard moeten werken aan zijn herstel. Maar nu uh, zijn we uh, nog niet eens een jaar later... en hij staat gewoon weer op de Olympische Spelen. En uh, beter nog, uh, hij is een van de topfavorieten. Wat zegt dat over hem? Ja, dat zegt dat het echt een uh, atleet in, in, in hart en nieren is. Uh, uh, als je uit zo'n zware val zoveel motivatie kan halen en dat in zo'n korte tijd weer op kan pakken, dat is echt heel knap. The way he comes back from these injuries, even stronger, because he was already at the top when he got hurt, and then he comes back each year and he gets, it seems like he gets stronger each year. He's back and he's looking for the big win tonight. A round of applause please for Mr. Morris. Drie runs, de beste telt. In de eerste run zit hij de derde score neer. De tweede run. This run is looking really good, ladies and gentlemen. He stops. There we go, ladies and we have a new. First position, Mark McMorris from Canada. Dat ziet ook Seppe Smits, de Belgische deelnemer, die uh, niet meedoet om de medailles hier. Ja, Mark is echt wel een van de uh, hardwerkende snowboarders. Uh, heel veel respect voor wat hij al heeft bereikt in zijn leven. En zo. Hij komt terug uh, van een hele zware blessure. Van alles gebroken door die val tegen die boom. Is dat een beetje inherent aan jullie sport, die blessures? We hebben bijvoorbeeld in Nederland Diek van der Velden gezien, die gisteren uitviel. We doen een sport zeker was waar dat risico aan verbonden is... ...maar we proberen berekende risico's te nemen uiteraard. Ja, af en toe loopt het fout. Ik, uh, ik had inderdaad dus, uh, heel jammer om te zien dat Nick uh, niet geblesseerd is geraakt. zijn bovenarm gebroken. Ik heb het zelf ook meegemaakt enkele jaren geleden. Heb ik ook mijn bovenarm gebroken. Ik denk, ik denk dat we het snowboard leren met vallen en opstaan. Dus uh, ja, op hoger niveau uiteraard blijft dat er nog altijd uh, aan te pas komen. En ja, een blessure erbij of zo... Dan als ze daar in je bed ligt, te wachten tot als ze terug kan snowen dan wordt die motivatie alleen maar groter. en Dan komt je vaak zelfs sterker terug dan, dan tevoren. Ja, de volgende knoping. Eerst gaat er een Amerikaan voorbij met Morris. Hij staat dus tweede. Maar hij moet nog in actie komen. Gaat hij? Ja, het ziet er toch allemaal wat minder overtuigend uit als in de tweede run. Nee, hij staat tweede. En dan is er nog één te gaan, een Canadees, Perrault. Ik denk dat ik denk derde. Wordt het uiteindelijk dus brons? Voor Canada! Maar toch een comeback om u tegen te zeggen. Very special, very, very ecstatic to be standing on two feet, riding a snowboard, riding it at this level. Glad I could just rise to the occasion and stay with the curve of progression and grab a medal. What makes that you always want to come back into snowboarding after all those injuries? The feeling it brings to me. There's nothing else that brings me that sort of joy and Um, even als het gewoon rijden in de mountains of rijden op een resort met vrienden of landing run at the Olympics, it's all a rond at de Olympics, het is een heel significant feeling van pure joy. Mark McMorris dus bijzonder Olympisch verhaal. Brons vandaag op de sloopstijl. En de titel werd zo'n keer op 500 genoemd. Dancing in the Moonlight. We gaan verder met de top 5. En we komen aan in de Nederlandse Eredivisie. Nummer 3. Het is 1-1. Nu is Perens uh, weer weg. Perens strafschopgebied in. Houdt Feyenoord stand. Met 10 tegen 11. Ontketende spelers van Vitesse. Nou, wat gebeurt er allemaal? Hij schiet ervoor. Langt in de koppel gaat erin. Daar is het antwoord. Ja, de ellende wordt alleen maar groter. De invaller Malassia naar de kant. Feyenoord achter 2-1, 82e minuut. Tweede rode kaart voor Feyenoord. En Litse. 3-1. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord. Wat ben je diep gezonken vandaag. Ja, we gaan het hebben over Vitesse-Feyenoord. Dus wat ben je diep gezonken vandaag. Zij er niet meer vanmiddag in de lijn. Ik ga er verder over praten met Feyenoord-watcher uh, Sinclair uh, Bisschop van RTV Rijnmond. Sinclair, goedenavond. Goedenavond, uh, hoi. Ja, diep gezonken. Uh, sluit je daarbij aan eigenlijk? Nou ja, eigenlijk is dat heel het jaar al, hè. De kampioen die uh, hele hoge pieken... maar met name hele diepe dalen heeft. En vorige week in Venlo... was dat natuurlijk eigenlijk ook kom en kwel. We hebben het eerder dit seizoen gezien. Onder meer thuis tegen NAC... Maar ja, vandaag kwam eigenlijk alles wel samen met, met blessuren... Met, met twee rode kaarten en een toch een duidelijke nederlaag. En dan wordt steeds die beker erbij gehaald... alsof dat het hele seizoen lekker kan maken. Of zeg je, als Feyenoord word je dus toch te mager? Nou, dat is te mager. Zeker als je ziet dat Feyenoord heel veel geïnvesteerd heeft... naar de titel vorig jaar. Aan de andere kant, ja, het is wel een prijs. Ik bedoel, stel dat uh, Van Wonkost die prijs pakt... dan is het toch de vierde prijs... In drie jaar, maar ja, aan de andere kant zo'n grote afstand op, uh, op, op, op Ajax en met name PSV. Ja, eigenlijk uh, is dat toch een beetje Feyenoord onwaardig. Um, luister eerst even met ons over uh, naar de aanvoerder van Feyenoord, Karim El Amadi. want die zei ja na die eerste kaart, toen ging het eigenlijk pas echt definitief mis. Volgens mij uh, voor de rode kaart uh, was er niet heel veel aan de hand, denk ik. Tuurlijk, uh, ze kregen wel wat kansen. Maar uh, ja. je komt op 1-0 voor en dan vind ik dat je hem gewoon er doorheen moet slepen tot aan, de, tot aan de rust. En dan wordt het net nog 1-1. En uh, tweede op tweede kreeg ze nog wat mogelijkheden en toen viel die rode kaart en daarna valt die goal heel snel met man. Dan wordt het lastig, ja. Dan wordt het lastig. Ik kijk ook naar de overkant hier, Jan Baaf, ik, onze data-expert van de Opta. Jan, Tot aan die rode kaart was er niet zoveel aan de hand. Jij kijkt altijd naar de cijfers. Jij ja. vast voor en na de rode kaart, gekken. was er niet veel aan de hand. Nou, voor de rode kaart was het inderdaad echt verschrikkelijk. Maar laten we beginnen. Euh, of na de rode kaart was het echt verschrikkelijk. Maar laten we beginnen ervoor. Toen was het ook al niet zo heel erg veel. Maar vier schoten van Feyenoord. Heel weinig passes die aankwamen, maar 70%. Dat is echt laag voor Feyenoord. Maar na die rode kaart was het helemaal klaar. Toen schoot Feyenoord nog maar één keer. Terwijl Vitesse toen echt losging. Elf schoten, achter van van Brian Linsen. Die dus echt dachten, ik ga er veel maken, maar er ook twee. Uh, dus dat was een dramatische einde van de tweede helft natuurlijk. Maar jij zegt, voor die, voor die kaart we uh, had Feyenoord ook niet zoveel om aan vast te houden. Als jij puur naar de cijfers kijkt. Nee, dus wat ik zeg, niet heel veel schoten. Uh, slecht in de pasing. Weinig in de 16 van Vitesse, maar tien keer. Dat was maar één keer lager dit seizoen. Uh, dus dat alles meegenomen was ook voor de rode kaart... zag het er niet goed uit voor Feyenoord. Sinclair, we kijken vaak naar zo'n moment van zo'n rode kaart. Is het ook een beetje symptomatisch, uh, de hele gesteldheid van Feyenoord? Het was, was een uiterst merkwaardige overtreding... op een uiterst merkwaardige punt in het veld, hè? Ja, typisch een oververtreding van toch een aanvaller... die zich wil bewijzen, die gretig wil zijn. Dat is Bilal, die lang op een zijspoor zat... Ja, als je dan inderdaad, ik hoor net die gegevens... We hadden, ja, toch een beetje het idee dat het nou toch wat gelukkiger op voorsprong was gekomen. Eigenlijk de eerste echte kans van Feyenoord was gelijk raak. Ja, daarna, uh, uh, Vitesse speelde ook niet goed, hè, Laten we wel wezen. Maar goed, Vitesse kwam op een gegeven moment op gelijke hoogte. En toen zaten we toch in de tweede helft eerder op de 2 en van Vitesse te wachten dan van Feyenoord. En, ja, het is allemaal een beetje zo voorspelbaar hoe Feyenoord speelt dit seizoen. En met name tegen ploegen die dan de muur optrekken hebben ze het sowieso moeilijk. Nou, dat verhaal is bekend. Nou, vandaag, Vitesse uh, speelde wel redelijk open. Maar ook daar wist Feyenoord eigenlijk nauwelijks iets te creëren. Het ziet er ook allemaal niet zo vrolijk uit, zien, Claire, als ik, als ik naar de gezichtsuitdrukking van al die jongens en uh, naar de bank kijk. Nou, het is, het is, het is heel erg geënt op, op de spelers die in vorm dan moeten zijn. Hè? En heel, heel het jaar uh, verbloemde veel met Berghuis veel. Wat Berghuis via een individuele actie soms dan Feyenoord naar een overwinning schiet. Afgelopen donderdag zaten we in de kuip. Nou, eigenlijk was het 60 minuten lang. Echt heel erg magertjes wat we zagen. Maar goed, uiteindelijk wordt het 3-0. Van Persie scoorde een mooie goal en alle aandacht richt daarop. Maar als we heel eerlijk zijn en met name naar de winterstop... is het toch wel heel erg magertjes wat je van Feyenoord ziet. En het gekke is dat voor de winterstop Feyenoord eigenlijk thuis... heel erg beroerd speelde, maar uit kwam Feyenoord redelijk voor de dag. En na de winterstop heeft juist Feyenoord uit nog één punt, of één punt gepakt bij Utrecht. Voor de rest drie keer uit verloren. En doet het het thuis goed hè, met, met twee overwinningen. En die overwinning in het beker-toernooi tegen PSV. Dus ja, dat zijn ook wel merkwaardige statistieken. Ik kijk even naar onze statistieken, man. Jan, ja. Jan ik zei ze zien er wat ongelukkig uit. Laten we ze er bijvoorbeeld eens uithalen. Vorig jaar de, de stralende sterk van mm. Feyenoord loopt ongelukkig door het veld. Ja, misschien toch ook een beetje die transfer hè, die niet door is gegaan. Nu tegen Vitesse maar weer één schot. En dat is eigenlijk uh, symptomatisch voor Jurgen na de winterstop. In vijf Elevies-duels kwam hij maar twee keer tot een schot op doel. Nou, dat is natuurlijk bizar weinig voor, voor een spits van een klassieke top drie ploeg. In uh, een ja. top drie is staan trouwens niet meer. En uh, als je kijkt naar zijn duels die hij won vandaag, twee van zijn zestien, dat is ook veel te weinig. En van zijn luchtduels verloren ze allemaal. Dus uh, als spits geen aanspreekpunt meer, weinig schoten, veel te weinig rendement bij hem. Die keeper eh, ook nog even de cijfers. Vorig jaar ook een van de helden van de titel. Jones. Ja, ja, opbouwen begint natuurlijk eigenlijk achterin. Nou, dus moet je kijken bij Jones hoe doet hij dat? En dat is echt dramatisch. 28 pases van er maar 7 aankwamen. En zijn lange ballen was nog slechter. Toen vond hij maar twee keer een teamgenoot. En nou, die pas in was vorig seizoen bij Jones ook al, ook al wat, wat matig. Maar het was hij goed in reddingen. Toen redde hij ongeveer 70% van de ballen die, die of bijna 80% van de ballen die hij tegen kreeg. Nu dus is het maar 60 dus zij is hij heel erg in gekelderd. Dus je kijkt, Feyenoord is de ploeg die de minste schoten op doel tegenkrijgt... maar lang niet de ploeg met de minste tegengoals Dus ook daar gaat zeker iets mis. Sinclair, als je dit allemaal een beetje optelt... en dat algemene gevoel... Uh, jij, jij bent er veel, jij ziet er veel... Wordt het, steeds, wordt het onrustiger rond het elftal al? nou Het geluk voor Feyenoord is... dus je dacht ze nog een, een houvast hebben hè, met die beker... Uh, pot later deze maand tegen Willem II, waarvan je eigenlijk wel mag aannemen dat ze die wel in de eigen kuip zullen winnen. Ja en dan uh, is het natuurlijk het verhaal heel anders als dat Feyenoord tegen PSV was uitgeschakeld. Ik denk dat we dan wel het poppen aan het dansen hadden in Rotterdam. En nu ja, heeft iedereen toch nog wel zoiets. Ja. Mogelijk pakt Feyenoord toch wel weer een prijs. En uh, uh, ja Ajax of PSV gaat tweede worden. Uh, ik moet eerlijk zijn. Uh, ik denk dat het beslist, de competitie nog zeker niet beslist is. Want als je PSV zo ziet. Dan kan Ajax nog zomaar kampioen worden. Maar ja. Stel dat Ajax tweede wordt. Uh, dan heeft Ajax helemaal geen prijs. Heeft Feyenoord toch weer een beker. En dan zullen ze dat in Rotterdam toch wel weer vieren. Als kijk. Wij hebben een prijs. Vorig jaar kampioen geworden. Maar ja. Als je heel eerlijk bent, dan, dan verbloemt dat toch dat dit gewoon echt een, echt een dramatisch jaar voor Feyenoord is. Iedereen had er zoveel van verwacht. Ja, als je in januari al zo ja. straatlengte achterstand staat op de koppositie, ja, dan kan je in Rotterdam niet tevreden zijn met een beker. En dan gaan de pijlen zich toch misschien richten, richting de trainer van Broncos, die het qua prijzen goed heeft gedaan. Maar, maar op dit moment merk je wel, zeker ook op social media, uh, op de Feyenoordfora. Dat, uh, ja, dat het krediet wat hij toch had, hè, vorig jaar was hij de gevierde man... dat dat toch aan het afbreken is. Ja, maar heb ik nou even... de landskampioen die je dit jaar erop zo slecht doet... Ja. is dat eigenlijk een normale... hebben we dat vaker gezien? Nou, we hebben het twee keer eerder gezien. AZ deed het nog slechter na 23 wedstrijden, die hadden 35 punten. En Sparta-Rotterdam, dat was toen nog het systeem maar als je dat omrekent, zouden ze op 31 punten komen. Dat zijn de enige twee kampioenen die het slecht deden... in het nieuwe Eredivisie. Ja... Um, Sinclair, toch nog even tot slot. Want je zei, de pijlen beginnen zich langzaam... ook een beetje op Van Bronckhorst te, te richten. Um, als je naar richting volgend seizoen denkt... want we gaan dit seizoen natuurlijk niks meer doen... Maar zit hij er nog volgend seizoen? Nou, intern is het wel rustig, dat wil ik eventjes zeggen. En ook Van Geel uh, staat gewoon vierkant achter hem, sowieso de directie. Maar je merkt met name wel bij supporters, dat met name zijn wisselbeleid... dat daar wel heel veel kritiek op is. Um, ik denk dat wel die beker uh, wel gaat uitmaken uh, hoe de vlag erbij gaat hangen. En dan uh, zou, je, uh, best wel, uh, zou het best kunnen zijn dat als Feyenoord omverhoogd uitgeschakeld tegen M2 of de beker niet wint... dat er misschien andere keuzes gemaakt gaan worden. En um, misschien dat Van Bronckhorst ook zelf dan denkt van... misschien is het wel mooi om na uh, een succesvolle periode uh, iets anders te gaan, uh, gaan doen. Dus dat wordt denk ik wel interessant. Maar aan de andere kant hebben we vorig jaar ook met CoQ gezien... dat hij na een kwakkeljaar toch hard terugkwam. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, zijn positie is nogmaals intern... Um, zijn ze rustig, alleen extern ja, merk je wel omdat het krediet, krediet wat hij echt had, dat het toch langzaam zeker wat minder wordt. Sinclair Bisschop van RTV Rijnmond, dank je wel. Jan Waving, dank voor het onderstrepen met de cijfers. Gaan wij natuurlijk uh, verder in die top 5. en dan komen we uit bij een ander mooi moment van dit weekend... het zilver van Shinki. Nummer 2. Een oranje pak en dan twee witte uit Zuid-Korea. En dan komen er twee Koreanen buiten om, het is ook te horen. En Knecht denk, ja, dan ga je binnendoor. Lim, Knecht, valt partij bang. De grote wang is gevallen. Twee mannen met lichte voorsprong. En denk eraan, er heeft niemand een Finish dan Knecht. We gaan naar de bel van de laatste ronde. Zit er zit een medaille in voor Knecht. Zijn tweede individuele medaille komt eraan. Shinky Knecht. We gaan de laatste bocht in. Lim van de leiding. Lim gaat het goud pakken. Knecht is de nummer 2 van 1500 meter. Shinky Knecht wil binnendoor. Krijgt een ruimte voor Zilver. wordt zilver dus voor Shinky Knecht. Die al heel wat medailles in zijn kast heeft hangen. Maar er is een prachtige Olympische zilveren medaille dus bijgekomen. Op de 1500 meter gisteren. Praat erover met oud short trackster Anita van Doorn. Anita, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, we zijn 24 uur verder. Uh, een heleboel mensen waren heel blij met zilver. En sommigen ook een beetje licht teleurgesteld over uh, geen goud. W waar zit Shinky zelf inmiddels, denk je? Um, ja, ik denk dat hij uh, zeker blij is met zilver. En ik denk dat hij eigenlijk alweer bezig is met, uh, met de volgende ritten. Uh, en uh, hij heeft nog, uh, nog meer kansen. En uh, zeker meer kansen ook op goud. Dus uh, ik denk dat hij gewoon lekker doorgaat. Um, eerst even over die finale toch nog van gisteren. We komen straks zeker ook over die kansen verderop in het toernooi. Um, er doen er normaal zes mee en nu stonden er negen. Is dat nou lastig? W wat moet je ermee? Uh, als het uh, aan mij ligt, ja, zou ik zeggen dat is best lastig. Uh, als ik Sienkje zo hoor in zijn interview, dan uh, denk ik alleen maar prima. Uh, mooie uitdaging. Uh, zorgen dat je uit het gedrang blijft. en uh, uh, Dus dat je redelijk voorin zit. Uh, maar ja, het maakt het soms wel lastiger natuurlijk. Um, die race, uh, ja, die krijgt dan het natuurlijk zijn eigen dynamiek. Hij zat voorin en um, dan zeggen de superkenners... hij kwam misschien te vroeg op kop. Vijf ja, ronde voor Ja, dat, dat heeft hij inderdaad zelf ook aangegeven. En ik denk dat dat ook wel zo is. En, uh, volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling. Uh, ja, dan kom je vroeg op kop, volgens mij was het vijf ronde te gaan... Uh, ja, dan moet je gewoon op een gegeven moment gaan. Want je, je kan niet, uh, je niet permitteren dat er uh, toch één of twee dan weer overheen komen. Uh, dus ja, hij moest gewoon gaan. En uh, ja, dan, dan uh, zie je dat uh, uh, de er wat over heeft. En uh, ja, uh, dan word je tweede. Ho Hoeveel invloed heeft het dat er uh, twee Koreanen, twee Canadezen, twee Nederlanders... speelt dat eigenlijk nog mee? Uh, ja en nee, soms heb je wat aan elkaar. Uh, en soms kan je elkaar toch een klein beetje helpen. Uh, maar ja, als je kijkt naar uh, hoe gemengd uh, de landen uiteindelijk uh, uh, geplaatst zijn, zeg maar, uh, ja, dan, dan zie je niet uh, twee landen achter elkaar zitten. We gaan eens even naar de rest van het toernooi kijken. We luisteren eerst nog even naar Shinky Knecht zelf over hoe blij hij nou wel of niet was met die zilveren medaille. Dit zei hij na afloop. Ja, nee zeker. Als je kan beginnen met een medaille, ik denk dat het alleen maar goed voor jezelf is en uh, alleen maar beter kan uh, dit toernooi. Ons is Sochi hier zilver, ja, goud. hè? En nog niet, hè? we gaan voor goud natuurlijk. En, uh, er zijn nog drie kansen en uh, die kans ga ik met uh, beide handen aanpakken als die zich voordoen. Drie kansen, uh, zegt hij nog. Uh, wat dat betreft is dit gewoon. Uh, ja, het is wel een heel lekker begin, toch? Gewoon als je, als je zo in een toernooi moet komen. Ja, absoluut. Ik denk dat hij goed in zijn vel zit. Uh, zit en uh, dat je, ja, je ziet gewoon dat hij. Uh, uh, dat hij lekker rijdt. En uh, nou, hij gaf zelf wel aan, die eerste ritten was gewoon een rommeltje. Daar reed hij gewoon ja, eigenlijk een beetje uh, te voorzichtig. Dus hij liet mensen gewoon binnen en doorkomen nou Daarna heeft hij zich gewoon supergoed herpakt. En uh, ja, nu is het helemaal begonnen en dan kan je alleen maar uh, vooruit. Dus hopelijk gaat dat ook gebeuren. Um, is er iets te zeggen over een voorspelling waarvan jij zegt... nou, maar als we dan voor goud gaan, let dan daarop... Op, als je uit die drie zou moeten kiezen? Uh, ja, ik denk dat hij de meeste kans op de 1000 heeft. Uh, 500 uh, uh, heeft hij misschien niet minder kans. Maar ja, uh, hij heeft gewoon zoveel topsnelheid en zo'n finish. Dus hij zal niet vanaf uh, de start uh, waarschijnlijk op kop liggen. Maar ja, hij kan alles gewoon. Hij kan iedereen zo goed inhalen... Uh, dat ook op de 500 gewoon nog steeds kansen zijn. In de relay, dat uh, wordt wel het hoogtepunt. Is dat zo voor jou ook als short Is die relay uiteindelijk het ultieme? Uh, ja, ik, vind de, ik vond de relay altijd super om te rijden. En uh, dat is zeker ultiem. Je ziet dat dat echt geen ondergeschoven kindje is bij, de, bij het short track, Maar echt een van de belangrijkste onderdelen. Maar goed, zo'n shinky, hè? als je individueel die medailles kan halen... dat uh, is natuurlijk ook gewoon super. En hoe kijk jij eigenlijk naar zo'n toernooi? Kijk jij als een gewone Nederlander of kijk jij toch heel anders? Nee, ik kijk wel anders. Ik ben uh, behoorlijk zenuwachtig en uh, ik sta hier uh, te schreeuwen voor de televisie. En uh, ja, ik, uh, ja, ik uh, maak het wel echt uh, nog wat intenser mee, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander. Zie jij ook uh, voor bijvoorbeeld een start, jij kent mensen, je ziet allerlei dingen. Zie je dan ook dingen die wij niet zien? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, Noem eens wat. Bijvoorbeeld bij de, nou, bij de dames relay. Uh, ik had wel het idee dat ze eigenlijk het liefst op één of twee wilden komen na de start... En uh, ja, je zag wel toch zoveel onrust in het begin, want dat lukte niet. Dan zit je op drie en je zag eigenlijk bij alle rijders ja, dat, die, dat die rust niet echt terugkwam. Dus uh, dat ze steeds maar weer uh, probeerden om uh, toch in te gaan halen. En uh, ik hoopte dat ze, dat, uh, wel, dat ze zich zouden herpakken. Dat leek ook wel een beetje te gebeuren. Maar ja, uiteindelijk uh, zie je dan toch dat het uh, allemaal net niet lukt. En uh, ja, dat, ik denk uh, dat een gemiddelde Nederlander dat niet ziet, zeg maar. Zeg je daarmee ook eh, dat Shinky is daar natuurlijk ook het verst in, gewoon. Door, door ervaring, door lang... Is, is het ook wat in je hoofd gebeurt uiteindelijk bepalend waar je eindigt? Ja, ja, absoluut. Kijk, iedereen traint hard en iedereen is fysiek uh, supersterk. Dus, uh... Uh, ja, ik vraag me af of je daar wint. Ik denk dat het mentale juiste doorslag geeft. Uh, wat niet wegneemt dat die Koreanen thuis verslaan. Uh, daar hebben we gisteren al een voorproefje van gezien. Dat zal ook niet eenvoudig zijn. Hè? Want die zijn ook tot, tot, tot, tot op het ja, bot opgepompt. Hè? Ja, zeker weten. Kijk, uh, het kan je uh, zeg maar verlammen als je in het thuisland rijdt. Maar iedereen schreeuwt ook voor jou. Dus het kan je ook gewoon juist heel veel kracht en energie geven. En uh, nou ja, gisteren is dat in elk geval gebeurd. Um, nou, ik ga je nog een heel mooi short-track toernooi uh, wensen, en ik uh, ga je volgen de duizend meter. Da daar moet het gebeuren. Ja, dat verwacht ik wel. We gaan je vast nog spreken van de week. Dank voor je toelichting. Al niet vandoor. Nou, shorttrack, dank je wel. Go on. Bad Bad Leroy Brown van Jim Croce. Hoe kan je zo'n weekend eh, top 5 eigenlijk mooier afsluiten... dan met het oranje succes dit hele weekend in die olympic Oval. Nummer 1. Goud. First place. Ja, goud. 1,8. Goud veracht reekte. 3,59. 21. Goud. Kramer gaat hard hier. Sven Kramer heeft nu gewoon de vraskruinen vol opgezet. En Kramer doet het opnieuw. Hij weet het hoor, hij weet het gewoon. Hier komt Sven Kramer in een Olympisch middel van 6 minuten, 9 seconden en 76 honderdste van een seconde. Vier jaar geleden, acht jaar geleden en nu weer goud. We gaan gewoon verder waar we in Sortie geëindigd zijn. Ja, en waren we in Sochi, Sebastian Timmerman zei het dus al. slaat de spijker op zijn kop. Twee dagen, vier medailles. Nederlandse ploeg domineert de ijsbaan net zoals vier jaar geleden dus in Sochi. Steven Dalebout onderzocht in de Olympische schaatshal... wat anderen met name buitenlanders er nou van vinden. Uh, personally I love to watch Sven when he skates his best because it's it's as good as anybody has ever been in this 5000 meters. He He has another gear, he has more gears than anyone en just keeps going, is amazing. Sven Kramer is zo'n grootheid in de sport die eigenlijk niemand graag ziet verliezen. Ook de Amerikaanse oudschaatser Dan Jensen niet. Ja, goud. 1,8 goud voor achterrechten. Goud! En het wordt 1, 2 en 3 als zij niet nog wat snelheid vindt, deze Sablikova. Maar meteen al na die 1, 2 en 3 van gisteren, op de drie kilometer voor de vrouwen... begonnen sommigen zich achter de oren te krabben. Ik zat vanochtend uh, met, met collega's uh, bij de ontbijt. Vertelt de Britse oud-short-tracker Wilf O'Reilly. Hij is co-commentator bij de BBC. En die zei van, ja, jezus, weer uh, 1, 2, 3, wat is, wat is dit? Ik zei, ja, uh, dat is ook uh, verrassend... Een verrassing voor, voor mij dan in ieder geval. En, uh, en ik denk voor een aantal anderen. natuurlijk, je hoopt naar iets. Uh, en aan hoe de media dat weer opziet. Het is een soort van, oké, okay, gaat het weer hetzelfde kant op als Sochi? Want in Sochi won Nederland acht gouden, zeven zilveren en acht bronzen schaatsmedailles. Het ontroerde de analisten. Dit is onze Olympische Spelen. En het gelul allemaal over of het allemaal internationaal genoeg is. Jongens, laten we er nou gewoon van genieten. En dit is echt, dit is de mooiste. Mooier wordt het niet meer. Maar ja. Wintersporten zijn nou eenmaal per definitie klein. Zo hadden de Noorden vandaag een zogenoemde clean sweep in het skiathlon. Wat, wat doet de Nederland? Wat eten ze? Wat, ja, ja, het is heel, heel bizar, heel bijzonder voor een land. Maar als je dat vergelijkt, denk ik dan ook met uh, Noord skiën, uh, Ja, dan hebben de Scandinavische landen ook een beetje dezelfde uh, eigenschappen. Hi, there Julie Donaldson here with your medal recap from day one of the Pyeongchang Olympics. Bij de Amerikaanse omroep NBC konden de commentatoren vroeger nog wel eens vertellen over een schaatsmedaille live op zender. Maar tegenwoordig blijft het bij anekdotes. Het goud van Shawnee Davis in Vancouver is alweer acht jaar geleden. In the women's 3000 meter event it was Carlijn Act and en two of her Netherlands teammates who swept the podium. The Dutch looked to dominate the speed skating in South Korea, just like they did four years ago in Sochi. De Nederlander Marco Smit is researcher bij NBC. Er wordt, niet naar, er wordt niet zozeer naar gekeken van... oh, uh, zoals je in Nederland wel eens hoort, van, dat is slecht voor de sport. Uh, so, so, dat hoor ik eigenlijk nooit in mijn omgeving. Uh, er wordt meer naar gekeken van ja, die, die zijn gewoon heel erg goed... en we moeten alles eraan doen om ze een keer te verslaan. Dus dat is eigenlijk een uh, vooral Nederlandse discussie dan? Uh, als je het mij vraagt wel. Ik denk, uh, ik denk dat dat veel meer in Nederland leeft dan in het buitenland. De tijd te beet 404.35. Klagen heeft niet zoveel zin, zeggen deze buitenlanders. Nederland moet gewoon genieten van de suprematie en het buitenland moet aan zijn faciliteiten werken. Het schaatsen telt deze spelen 42 medailles en dat tikt lekker aan op de medaillespiegel. Nou, ik zou zeggen. Uh... We beginnen een 400-meter-baan in, in Groot-Brittannië. Nou, oh ja, ik was, uh, ben uh, betrokken bij de, bij de coolste Baan. Uh, nou, een prachtige locatie natuurlijk. Uh, prachtig uh, dat het ook in Olympisch Stadion uh, kan plaatsvinden. En wie weet, uh, dat, ik denk dat het zou een ongelooflijk mooi initiatief om uh, zoiets ook in Engeland te doen. Want ja, tenslotte, er gaat miljoenen mensen per jaar in Engeland schaatsen. Alleen zij kennen die 400-meter-schaatsen niet. This is a powerful streamlined graceful sport Dit is speedskating. want zo zegt Dan Jensen, zwemmen in medailles is mooi maar een beetje concurrentie voor Nederland is nog mooier i mean as uh, uh, being a skater a former skater i respect it tremendously it's it's incredible how good they continue to be each year i tend to agree it might not be great for the sport um, it's like when i watch diving in the summer games i know the chinese are going to win and so uh i don't watch um so it's it's maybe not so good for the sport it's not the fault of the dutch they they are doing the right things and uh, there's so much depth in the netherlands as you know uh, we just don't have that in the U.S., we don't have the pool of skaters to choose from like you all do, and no countries do. This is speed skating. Ja, Dan Jensen was dat dus tot slot. Die zei, laten we er maar een beetje van genieten. Nou, misschien kunnen we morgen wel een klein beetje verder gaan genieten. Want schaatsen gaan we gewoon weer doen op die Olympische Spelen. 1500 meter voor vrouwen staat morgen op het programma. Allemaal te volgen natuurlijk in Radio Olympia. Vanaf half twee is de 1500 meter. Maar daarvoor om 11 uur is Radio Olympia. natuurlijk al met Patrick Lodiers en Jeroen Stompors. Morgenavond om half tien Renate Groenewold en Bart Veldgrom. En zo meteen het oog op morgen met...